Vormgeving beleefd aanbevelen, field en go. de broeder van gormorgen. morgen. Hadi mies. Zeg, wat hoor ik? Je woont weer hier, hè? Meid, wat leuk. Wat zeg je? Of ik een goede huisarts voor je weet. Ja, je bent er helemaal uit hier, hè? Nou, voor mij is er maar één hier, hoor. Flip Keesbeen. Keesbeen, ja. Maar meis, eerlijk geweldig hoor. Nee, jonge vent, nog knappe jonge vent. Enig type. Dat grote, donkere, weet je wel? Met van die typische, doordringende doktersogen, hè? Die je dat onder in je ruggengraat kijken. Wat? Nee, dat was puur toeval, zeg. Ik liep daar een keer door die laan en toen vloog er iets in mijn oog. En dat kreeg ik er niet meer uit. En ik zie dat bord in zijn tuin en ik bel aan en het doet open. En dat was meteen, uh... hè? Begrijp je wel? Wat zeg je? Ja, ik heb hem trouwens al een legio vriendin aan me volen en allemaal laaiend hoor. Ja, wacht even, dan zoek ik het voor alle zekerheid even voor je op. Moment, de gids. I, J, K, de K, K, Kater. K, Keesbeen, hier heb ik hem. Ja, dat is hem. Rozenlaan 12. Flip Keesbeen, schilder en behanger. Nee. <tie> ah, hey. oh, nou ja, ik wist zeker dat hij iets wits aan had, zeg. Mies, Mies. Kan ik je soms dienen met een schilder en behanger, Mies? Mies heeft neergelegd. Die malle flip. Ik denk ook al, waarom geeft hij me altijd een stalen boek mee naar huis? <lacht> maar ja, ik knapte er wel van op. Nou, en op zeg. Ik heb hem weer te pakken hoor, meneer Boskees dus, hè? Bosraap, Kees Bosraaf, die zag paars, zeg. Goeiemorgen. Morgen, meneer Biel. Morgen. En anders Herrenburg wel, Jules Herrenburg. Die zag groen, zeg. Kun je je voorstellen? Bos paars, Jules groen, dus ja. Ja, ja, ja. En jij? Ik zag niks. Ik had die pruik op. Ik zag niks. Maar dat ging er niet om. Oh. Tuurlijk niet. Het ging om Bos en Jules. Respectievelijk paars en groen. Ja, op zwart af, zeg maar. Van pure nij, dus, hè. Wat doe ik met mijn jas? Nou, ik hou hem maar aan. Waar had ik het over? Over Jules en Kees in kleur, dacht ik. Ja, van afgrunst, hè. Jaloers zijn op... Op wie? Op jou? Nee, op mijn model Rotem. Op je model... Rotem, ja. Op welk eiland het ook was. Dat Spaanse vakantieeiland. Pampus. Eh... Ibiza. Ibiza. Mijn model Ibiza. Met een groot woord aan, hè. Ik hou het maar op Rotem. Wat vind jij? Waarvan? Van mijn model Rotem. Ja, wat is het dan? Dat is een ram. Dat is een onding. Dat zou ik mijn beste vijand niet toewensen, eerlijk niet, hè? Ja, sorry, maar ik weet nog steeds niet wat het is en waar ik het zoeken moet. Onder mijn jas, maar laat maar zitten, ik hou hem wel aan. Oh, weer zo'n bleek ontwerptekeningetje voor een nieuw flatwijkje. Van Koen? Nee, van Therese Minou. Ik heb niet de eer. Oh, ze ontwerpt flatwijkjes. Nee, ze ontwerpt rotten. Ah, en dat ga je bebouwen? Nee, dat ga ik afbreken dadelijk. Ja, neem me nou niet kwalijk, zeg. Maar volgens mij staat er op rotten niks. Nee, maar onder mijn jas wel. Maar wat dan? Mijn model Rotten. Begrijp dan eens iets van Therese Minou. Oh, wacht even. Ja. Die modeontwerpstuk. Ja, we zijn er. Ja, ja. ja. hoe vind je het, zegt Therese Minou, zeg. De beroemde modeontwerpster Therese Stekel zelf. <laughs> ja. En daar draag jij het model Ibiza van? Ja, zeg, hou, hou het maar op Rotterdam, hoor. Een onding. En daar zijn de heren Bosraaf en Herrenburg jaloers op. Ja, licht, zeg. En begrijpelijk natuurlijk. He, die zaten er weer naast. naast? Nou, Kees, dus naast zijn grijze Greet. Ja, ah, dat was zielig, hoor. Dat was een vertoning, zeg, werd dat. Daar ging je. Dan ging je voor zitten, Geneera, als je het zag. Mijn eigen schuld, natuurlijk. hè. Ik ga dat doemi toch ook niet aan wagen. Hè? Het was al erg genoeg dat hij de lampenkap aan moest. Ik bestond lampenkap. Ik ook, ja. Uw vrouw droeg een lampenkap? Ja, van bij het dressoir. Die staande schemerlanden, grote ding. Oh, en waar droeg ze die dan? Op de modeshow. Van Therese Minou. Steek op. Zeg, moment. Er begint iets bij me te dagen. Ja. Ik vermoed dat de bekende molenontwerpster Therese Menu stekel hier een zaak wil beginnen... ...en dat de heer Herrenburg, Bosraaf en Wiels die graag voor haar bouwen willen. Ja, stel je het even voor, zegt Kees met zijn grijze greet, Zuur met die meid van hem. <laughs> en jij met nee, Eve. Ja, goed hè. Denk maar even na, Bosraaf. Neem Bosraaf, neem de arme Kees hè. Die gaat zich dan zitten afbeulen op de vraag hoe die dat aan moet pakken hè. Hoe hij een binnenkomertje moet krijgen bij Therese minu, En die dan in zijn wang ook niet verder komt dan de gedachte om zijn grijze Greet een beetje op te gaan kalfateren. Ach jee, het is zo'n lieverd hè, die Greet. Tuurlijk is de lieve? Greet, schat van de meid, Greet. Daarom juist hè. Dat, dat ga je toch niet misbruiken? Dat gooi je toch niet voor de wolven? Dat sleur je toch niet naar de kapper en de schoonheidsspecialist? Dat eerbiedig je toch? Wat? Paan? Huh? Wat eerbiedig je toch? Je grijze reed. Iemands leeftijd, hoe iemand is, daar ga je toch niet om willen van als je te knoeien. <lacht> Dat dwing je dan toch niet op een, die, hoe heet die dingen, die, die hotplans aantrekken? <lacht> Die stumper liep te sterven van de kou, zeg, In de hete pens. Oh, op die wilde show? Ja, ja. En die nieuwe meid van Herreburg, die doet met de sterretjes, zeg. Die zag er helemaal uit of ze er al waren. Wie? De Russen. Die kon zo de daar dansen, zeg. Met die broek en die laarzen. Die kon zo de trek erop met die aardappelenpet. Dom, hè? Dat doe je toch niet? Je trekt die mensen toch iets gewoons aan? Iets van een... Uh, Lampenkap. Een... Ja, hè? Nee, nee. Ja, nee, nee. Die droeg ze zakelijk. Je begrijpt het nog niet geloof ik. Kijk, ik gun Therese Minou Stekel het initiatief. Ik doe niks. Ik blijf passief. Ik bied die vrouw mijn braakliggende akker aan. Doe mee. Hier is ze. Doe er maar iets mee. En als ik die prijsopgaaf ga doen voor die zaak. Dan neem ik... En een nee. nee, nee, mee, nietwaar? Ja, yeah. over geniaal gesproken, zeg. Ja, en wat had die dan aan? Nee, iets verschrikkelijks, dat hou je niet voor mogelijk wat die aan had. Ik zag dat pas toen we er op de stoep stonden. Dus ik zie dat en ik zeg, wat heb je daar nou aan? Hij zegt, goeie. Ja, noem dat, noem dat goeie, ja. Wat en dan, dan? Ja, wat jij er dan aan had, dan? Toen we dat met die reizen en stekel of verte gingen doen. Had ik toen niet mijn nieuwe tapijtje aan? Ter helle, meneer had ze nieuwe tapijtje aan het dang. Als je bij je modeopwerfsofficier komt, mij en raad zal mij de waanzin komen, man. Nee, dit heb ik niet gekocht, dit heb ik gewonnen. Olden. Ja, in de vodderloterij zeker. Nog nooit zoiets gezien, zeg. Nee, in Mappe Disco discobaar, daar lagen oh. de tafeltjes er anders vol mee hoor. Hier. Het stijl pakje van mijn adjunct, Een tafelkleedje uit Maffie disco discobar. Ja, ik zeg dus tegen Maffie Japi, wedden om een kleedje dat jij geen vijf uur achter elkaar op je handen kan staan. Nou, dat verloor hij dus eigenlijk, weet je ja, wel. Ja, ja. Je schaapt je oog uit je hoofd, zeg eerlijk. Ja, en die Therese Minou, wat vond ze het gek? Nee. Nee, raar ja, hè? Nee, ze vond het niet gek, zeg. Integendeel zelfs, Die begon me te feliciteren. die begon ja. meteen te informeren waar die man die ellende vandaan had. Ja, ik heb haar inmiddels al een stuk of zes geleverd. Wacht even, hoe laat is het nou? Ja, ja, nee, als het goed is, dan valt die omstreeks deze tijd op zijn snubber. Ten baten van nummer zeven. Morgen, chef. Morgen, Lui. Morgen, Paul. Morgen, Paul. En? Morgen. Heeft u hem nog kunnen uitkrijgen, chef? Nee, Paul. Nee, chef. Maar kon u dan mee naar bed, chef? Nee, Paul. Jee, chef, dus u heeft niet geslapen, chef? Jawel, Paul, als een paard, Paul. Als een os, chef? Als een paard, Paul. Uh, slapen doe je als een os, chef? Behalve als je doet als een paard, Paul. Ja, uh, hoe slaap je dan als een paard, chef? Staande, Paul. De drommel, chef. Kon u niet eens zitten? Dat kon ik de drommel nog steeds niet, Paul. Ik was er al meteen bang voor, chef. Meteen, meteen was het net iets te laat, Pol. Feit, chef. Ja, zeg, waar hebben jullie het nou over? Uh, over de chefse model Ibiza, Lien. Rotte bol. In mijn duivels eiland, Lien. Ah, ja. Wat er dan ook onder mijn jas mag zitten te helpen. Ja, nou, daar word ik dan zo langzaam aan wel eens nieuwsgierig naar. Wat is dat dan? Laat eens zien. Nou, uh, Hier dan, uh, Even dan, hè... Kijk maar even. Nee, maar ja, ja. eerlijk. Ja, ja. Dat staat je toch oh, oh. uitstekend. Ja, ja, ja. Nou ja, het is misschien een beetje gewaagd. Oh. Eh? Maar ik begrijp niet waarom je daar nou zo geheimzinnig mee moet doen. Dat doe ik ook niet. Dat doe ik helemaal niet. Ik kan zulke dingen best dragen, dat weet ik wel. Je enig, eerlijk. Ja. Je bent er zo twintig jaar jonger mee. Ja, ja, nou ja, wat wil je? Vijftig, zeg net vijftig. Ik kan nog van alles als ik wil. Ik kan nog aantrekken wat ik wil. Ja, maar het uittrekken, dat gaat wat zorgelijker, dacht ik, hè? He? Ja, ja, ja, dat is een probleem, ja. Maar wat een geweldig origineel materiaal is dat, je Ja. Hebt. Wat staat erop eigenlijk? Waar ken ik dat van? Wat is het? Een zak cement. Oh, je bedoelt een cementzak. Ook, kan ook. Het een zowel als het ander, zeg maar. Zowel de zak als de inhoud spelen in dit geval. Mee, dus. Ja, een grote ja. zakje in een kleine, hè. Ja, ja, het is goed. Zeg maar, hoe kom je er eigenlijk in? Nou, komt hij eruit, dat mag je ook vragen. Precies, mijn model Rotten te Helle. Ontwerpen Teres Stekel, dus... Dat doet zoveel schijn, dat de uitgaan van het bestaande. Ja, ja, daar is ze bekend om. Ja, maar vreemd hoor, moet je wel even aan wennen. Als ik haar mijn bedrijf laat zien, zeg, en ik toon haar de specievoorraad... ...en ze zegt dan, Oh, jee, trek het aan. Ja, kijk, dat zijn bij die vrouw nou de momenten van inspiratie, chef. Dan ja. begint ze opeens te scheppen. Ja. ja, nou, bij cement scheppen denk ik aan iets anders op, hoor. sorry hoor. Nou, maar ik vind het resultaat eerlijk adembenemend. Nou, en op zeg, ik stik er bijna in. Zeg, hoe komt het zo hard eigenlijk? Ja, dat, dat kwam door die modeshow gisteravond, Lien. Ja, dat kwam door die modeshow gisteravond, Lien. Paul weer even de verantwoordelijkheid weer even afwendelen. Dat kwam door jou, Paul. Wie gaf de strijkster opdracht verrotten te persen, Paul. Ja, omdat hij wat gekreukt was, chef. Omdat ik ja. u zo de show niet in wilde sturen, zie. Hé, hey, hé, hey, ho, wacht even. Wie stuurde wie de show in? Ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij waren dus, Paul en ik, wij waren dus de, de, de, de hoe heet het? De mensen die die spullen tonen. Uh, uh, uh, kortweg, de, de dreesmannen. Uh, de dreesman, chef. Dat zei ik al, ja. Nee, heb jij een show gelopen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat was meteen raak, hoor. Zodra ze me zag, terwijl in uw stekel... Dat was meteen van... Oh, maar u moet een keer in mijn show lopen. Ja, als grote maat, Vrees grote maat. Ja, precies man, je hoort het te hellen. Maar je begrijpt, hè, het gezicht van Kees Bosraaf. Dus Kees Bosraaf groen na zijn vrouw... In de koude, hete pent zegt ze grijze, grijze, groen... En herberg met zijn meid met die sopje en aardappelen bed paars! Die paars, Pol. Ja, Tine zei gisteravond dat mevrouw Biels ook zoiets origineels aan had, chef. Iets van bruin met franjes, chef. Ja, dat droeg ze zakelijk, Pol. Dat was de lampenkap. Hè? Ah, Hahaha, die chef. Nee, dat leek het, chef. Dat zei Tine namelijk ook. Ze zegt, het leek wel al lampen. Uh, ik bedoel, eh, uh, wijs dus, uh, chef. Pol. Ja, chef. Het was de lampenkap, Pol. Ja, chef. Het leek niet de kapot, maar het was de lampen Paul. Mijn fout, chef. Die bij het dressoir, Paul, die grote. Vrij klassieke stijl, chef. Precies, Paul. Dat zei Therese Minouwsteker ook, pol. Die was er meteen weg van, man. Die was meteen zoiets van, uh... oh, trek je eens aan. Tegen Doemie dus, hè. dat was weer dat uitgaan van het bestaande, hè. Ja, te helpen. Ja, ja, ja. En hoe stond het, hè? Beelden. Stond er beelden? Maar ja, die heeft dat, hè, Doemie. Dat dus, mijn vrouw. He? Die kun je alles aantrekken, een jurk, een lampenkap. Al zou je er het zonnescherm aantrekken, je ziet geen verschil dat heet zij. Weet de. je, oma als jij iemand een complimentje maakt, dan moet ik erbij ja. altijd aan Floris de Vijfde denken. Der Kerelen god. Ja. Ja, ja, ja, de stijl van edelmoedigheid bedoel je. Nee, dat ze hem zijn hersens hebben ingeslagen. hè? He? oh... Nee, hè, vertel nou eens over die modeshow. Hoe ging dat? Dat ging helemaal niet. Dat is je Rijns de onheil, zet. Dat zijn mensontwaardige toestanden, de overdrijven. Nee, chef, dat is inderdaad flink pootaanspelen, aanspelen, chef. Ja, dat haast ook. Ze. Dat is ook zo erg. Oh, Liene, eerlijk, ik heb compleet slap gelegen. Ja, hier, dat is mijn kleder, te hèle. Die gaat er even slap liggen, zeg. Terwijl wij ons gek lopen te haasten, pol en ik en die meiden. Ja, vertel eens, wat heb je allemaal geshowd? Nou, eerst dus mijn pak. Wat voor pak? Gewoon, pak, mijn goede pak, mijn eigen pak, mijn Haagse pak, dat vroeg ze. Hé, wat mal? Wat is dat voor zo? Ik was daar wel gelukkig mee, hoor. Ik denk dan, ziet dat volle te mensen dat ik ook nog wel eens iets fatsoenlijks draag. pak dus mijn goede blauwe Haagse pak. Hij bedoelt dat even een zakje blauw, weet je wel? Ja, ja, ja, ik bedoel. Dus ik daarmee op, hè. Ja, was dat niet een beetje eng? Een beetje? Noem, noem dat een beetje, zeg. Dat was. Dat is ruw geschat. Engste wat een mens overkomen kapot. Ja, Paul. Uh, hield u zich eigenlijk wel aan het geleerde, chef? Nee, Paul. Aan het wat? Aan het geleerde van die vrouw Therese stekel Wat hij mij had willen leren, ter helle raar mens eigenlijk hoor. Dat dan gewoon tegen me zegt, nou moet je eerst leren lopen. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik ben 50 zeg, net 50. Ik liep al met negen maanden. Ja, maar niet goed, chef. Met negen maanden loopt niemand goed, op. Nee, maar ze bedoelt dat het nog steeds niet goed loopt, chef. Ja, nee. en daar ben jij in blijven steken, begrijp je wel. Ja, ja. Jij hebt je te veel geconcentreerd op het zitten. Ja. Dus jij loopt als een kleuter, maar je zit als een vent van tachtig. Dat zal je toe moeten geven. Nee, nee, kraat, nee, nee. Waar het om gaat, chef, is dat lopen, dat moet soepel bewegen zijn, chef. En niet hosklossen. Zo, dus ik hos hos. <lacht> dan krijgen we dan. ik was hos. Ja. Wat zullen we nou krijgen? Dan had je jezelf eens moeten zien? ons. Je liep als een meid? Eerlijk? Chef, waarom, chef? Waarom moet een man iedere gratie vreemd zijn, chef? Omdat hij een vent is! Oh, een buffel, een knaar, een groot stuk stom ongeluk in een zakje blauw. En, en, en, en dat tracht ik waar te maken. Met succes, chef. Jeez, zeg, En wat zei de daarvan? Ja, vraag dat wel. Die ging daar even voor de microfoon, maar pak die staat af te katten zeggen. Begroei goed, maar ze pak. In de zin van, en dan zit u hier PP, allereerst met een voorbeeld van hoe het niet moet, dames en heren. PP? Ja, dat was ik. PP. Po was Armand en ik PP. Om je meteen maar even helemaal voor af te zetten. Een voorbeeld van hoe het niet moet zeg. Begoeien goed, pak van 6, zevenhonderd ballen. En het wordt dan gepresenteerd of ik het heb gespaard op mijn koffiepuntje. eerlijk. Ja, en tijd om er iets tegenin te brengen, heb je niet? Want dan loop je door dat gangenlabyrint alweer ademloos naar je volgende koffie te hosklossen. Ja, dat schijnt enorm haastwerk te zijn, iets hè? Niet verschrikkelijk, zeg. Ik, ik heb nog niet het ene uit of ze, st of ze, of ze staan je al in het andere te burgen, zeg. En shit up! Gênant, in welke zin? Met die meiden Met die mannequins Die generen zich nergens voor, zeg Dat is hup uit, hup aan, waar je bij staat Maar waar moeten ze zich voor generen dan? Voor wat je ziet Tussen hup uit en hup aan in Wat zie je dan? Niks, Ik zeg maar gerust niks Dus ze noemen niet waard, hup uit, jawel maar dan is het ook wel degelijk, hup, uit, hoor. En als ik met allemaal leef, iets afdraai, dan is het... Hé, hey, dikke, maak eens even vast. Ja. Dat is dan ook nog los, ook. Terwijl ik zelf nooit een benen in mijn kootjes sta. Nee, als ik dan aan niet denk, zeg. Ja, hé, hey, over een niveau gesproken. Die maakt zich al gerust bij de gedachte dat de lampenkap doorschijnt. Over fatsoen gesproken, te Helder. Ja, en wat moest je toen aan, vertel eens. Iets van mevrouw zelf. Het een of andere waanzinnige kermispak met zo'n maloten getailleerde jurkjas. Tot op mijn knieën, eerlijk zeg. Met meneer hier als kleder, als je haast hebt. Dus ik liep wel even mooi op mijn sokken. Ja, die modellen brachten wij dus samen, Lien, hè. De chef dus in een wit afgevriesde today manager look en ik dan in die gevlamd witte young executive outfit. Ja, en Bosra paarse. Ja, ik, ik weet niet, chef. Ik kon daar niet op gaan letten, maar ontbrak er aan uw kostuum nog niet iets, chef. Nee, nee. Dat, dat moet jij nodig zeggen, Paul. Hij had dan ook de benen in de haas kennelijk een van die meiden hun lange jurk aangeschoten. Ik, chef, bestaat die? Nee, ome, nee, dat kwam zo. Koen had in de haas, had hij jouw broek ook aangetrokken. Weet je wel? En toen was hij met twee benen in één pijp terechtgekomen oh. vanwege het maatverschuldig. Ja, ja, die polsen, die zag eruit. De helle, die had... Wat? Nee, wat, wat had ik er dan? Ja, dat zeg ik. Ja, ziet u wel, chef? ik miste nog iets bij u. Grote, grote, zeg. Van daar die paarse bosraaf, Meneer Pol weer even, die zich altijd zo nodig overal mee bemoeien moet, meneer Pol. Hoe bedoelt u, chef? Ik bedoel met model Rottem, Paul, bezaksement, die jij dan weer nodig, bedieler, door die strijkster moet laten persen. Ja, dat zei ik al, chef, die was gekreukt en ik wilde u liever niet nog een figuur laten slaan, chef. Nee, dus ik moet je nog bedanken als ik het goed begrijp, Pol. Uh, nee, chef, graag gedaan, chef. Maar dat is een zaksement, Pol? Te Helle, laat jij een zaksement persen. Ik, ik, ik begrijp nog niet hoe het komt, chef. Ja, maar Paul, dat is zet... Cement. cement. is dat, Paul. Daar heeft cement ingezeten. Dat is vergeven van cement, dat linnen. En als je dat met een nat doekje gaat persen, wat krijg je dan, Paul? Alle kreukels eruit, hebt, dat bedoel ik. Alle kreukels eruit! En als ik dan breed word aangekondigd als... en dan nu graag uw aandacht weer voor PP met model Rottem, dames, dan mag... Dan ja, mag P.P. even met een betonnen komen lopen, kokketeren? Weet je wat het met jou is, oom? Weet je wat ja, is het... Ja, ja, hou jij je mond nog wel helemaal, hè? Al Die zet mij, mijn pruik even achterstevoren op mijn kop, zetten. Je pruik? Ja, ja, dat is het laatste van het laatste, hoor. Mevrouw Therese met stekel weer even. En natuurlijk draagt P.P. met deze gemakkelijke uitgaanskledij, s s'avonds. Een vlotte, langharige pruik. Ah, oh, wat leuk zeg. Ja. En hoe stond je dat? Achters voren. Dat stond mij achters te voren, dankzij meneer hier. Ik heb er als een blinde over dat plankier gelopen hoskosten. Is het een wonder dat Bosra van langzamerhand zwart ziet? Ja, goed, maar wat je daarna hebt uitgevreden... ...daar begreep ik nou helemaal niks meer van, eerlijk niet. Omdat ik niks zag, jongen. Ik verdwaalde, op de terugweg verdwaalde ik in dat labyrinth. Dus ik raak achter op het schema... En ik scharrel achter dat haargordijn maar wat rond. En dan kom ik Helma tegen die alweer afgaat. Zodat ik weer op moet. Als wat? Als gom. Hoe? Als gom. Je begrijpt dat? Als bruidegom. Begrijp je nummer les? Het bruidspaar. Met Lisbeth. Dus ik hol achter die Helma aan naar het pleedhok. Ik pik mijn hoge hoed en mijn wandelstok. Om tenminste een aanduiding te geven. Ik grijp die meid, die Lisbeth, bij de arm. ...en ik sleur haar die gangen door. Nee, dat was Lisbeth niet, oma. Dat was Hetty. Hè? He? Oh, nou ja, gillen is gillen. is ze dan? Ja, dat begreep ik ook niet. Dus ik denk, je gilt maar. Dus ik sleur haar dat binnenplaatsje over met mijn blinde ogen. Treetje op, deurtje open naar binnen. Ik zeg, hè, hè, he, we hebben het gehaald. En die man die zegt... Nou, dat was nog op het nippertje, meneer. Welke man? De chauffeur. De chauffeur van wie? Van de bus, bus F. We zaten in bus F, zeg... Ik was alweer verdwaald met die bruid. Nee, yeah. zeg aan dat meisje. Dat kreeg de slappe lach. Waarom? Omdat hij zo vroeg of die dame bij me hoorde en omdat ik toen zei dat is mijn bruid. Ah, en dat vond ze leuk? Dat vond de hele bus leuk zeg. Dat was schaterig geblazen wat ik niet begreep dus ik keek maar eens, ik tilde haar maar eens op, nietwaar? En wat denk je? Ja, wat denk ik. ik? Wat dacht jij? Ik dacht dat het dood ging. Ik denk ik sterf op het hout erom. Stel je het even voor zeg, dat je met een zo goed als nakende bruid op bus F staat. Nee zeg, Was, eh... Uh... Tussen het hub aan een hub uit. De verkeerde dus vanwege mijn bruid weer. Ah, oh, en wat heb je gedaan? De natuurlijk en terugrollen En na het beste weten door de artiesten ingang het gebouw maar weer in. En die meid maar lachen, hè. gang in, gang uit, achter mijn pruik. Maar ja hoor, ik kwam er. Op de bühne? Nee, achter in de zaal. Ik zie opeens door die haarwaas waar? Met die rij wachtende mensen. En voorin staat iemand de tijd te doden met een vaag prevelementje. Dus ik denk, dan zomaar. En ik sleep die lachende meid door het gangpad. Ik sleur haar een trappie op en ik zeg, hè, hè, we zijn er. stil zeg. En opeens zegt die man... Wie zijn we? Ik zeg, sorry, het bruidspaar model Rottem. Weer een hele tijd muis stil Ja, ja, ja, ja, en toen? Nou, toen werden we eruit gesmeten. wie? Ja. Door de kerkenraad. Ja. Was ik met mijn blinde pruik de avonddienst aan de overkant binnen gerend. Bij vergissing dus, dus je begrijpt. Oh, hier, Rinderman. Met de boodschap dat het met Therese Menou getekend is, wedder. Eh, vrienden, dan, we hebben hier zo'n voormorgen. morgen, Oh, dag, George. Ja, die is een schat. Wil je oh, hem even? Ja, geef maar even. Geef even mijn triomfje halen. Dank je. hier. Ja, meneer Rindermans, Charmant man dat u even bent? Ja, ja, ja, ja, de, de heer Bosraad heeft u gebeld om ons te feliciteren met ons zakelijk succes in zaken het pandstekel. U zegt, meneer Rindermans, het pandstekel zal worden gebouwd door de heer Bosraad, meneer Rindermans. Ja, maar hoe heeft iets meer dat dan klaar is, meneer Rindermans? Hij heeft het... Hij heeft de hele gesjonen collectie stekel gekocht voor zichzelf en zijn grijze geet. Dame, dat belt u op uw naam wel meneer Herman. Ik had mezelf een eigen ja. inzien van.